A'udhu billahi as-sami al-alim min ash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Beste broeders en zusters, salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoals aangekondigd, we gaan inshallah taala kijken vandaag naar een zaak die heel belangrijk is. Namelijk het zuiveren van de ziel. En hoe we dat het beste kunnen doen. Kijk, we kunnen allemaal een uur in gebed staan. Dat is niet zo heel moeilijk. We kunnen allemaal de auto pakken en naar de moskee rijden. We kunnen allemaal een hete zomerdag vast en doorbrengen. Of we de portemonnee trekken op benefieten en dergelijke. Want dat zijn namelijk enkelvoudige daden. Ze vragen niet heel veel van je tijd. Er zit een begin aan en er zit ...een eind aan. En als je al moeite hebt met zulke daden... ...dan kun je jezelf altijd iets in het vooruitzicht stellen... ...namelijk dat die daad zo afgelopen is. He, zoals velen van ons het gebed doorbrengen. Allahu akbar en dan geen zin meer... ...en dan uitkijken naar het eind. Oké? Okay? Daar zit de uitdaging dus niet. De uitdaging zit... ...in het constante proces... ...van het zuiveren van de ziel. En dat is een proces dat heeft geen einde... Ja, dat gaat door totdat de dood zijn intrede doet. En dit is een proces van werken en vallen, opstaan en weer doorgaan. Niets is zo vermoeiend als het zuiveren van de ziel. En daarom zie je ook dat vele, vele, vele van ons daar niet in slagen. Oké, okay? aan de buitenkant. Het zichtbare voldoet misschien wel aan islamitische richtlijnen. Maar wat er van binnen gebeurt... Wat er binnen gebeurt, haat en neid, slechte intenties, slechte verleidingen die je aanzetten tot allerlei daden. En daar ligt de werkelijke uitdaging. oké? Okay? Um, en het wereldse leven heeft ons in haar greep. Het heeft ons in haar greep. En, en, en, en veel van onze tijd gaat op aan het najagen van allerlei wereldse doelstellingen. Dus waar moeten we de tijd vandaan halen, waar moeten we de energie vandaan halen om bezig te zijn met onszelf en om onze zielen te zuiveren. Als wij een hele dag werken erop hebben zitten en nog een hele avond uh, uh, gestresst over alles wat te maken heeft met Dunja. Er zijn nauwelijks momenten meer in ons leven waarin we echt kunnen gaan zitten en reflecteren over onze daden en kijken wat we gedaan hebben en hoe we dat gaan verbeteren. Die momenten zijn er bijna niet meer. Dus soms is het nodig om uit de sleur van het leven te treden. Dat leven dat zich hoofdzakelijk kenmerkt door een, ja, een ongeremde uh, wetijver in het behalen van materiële doelstelling. Het leven dat zich kenmerkt door een onverzadigbare drang naar rijkdom. En dat geldt niet alleen voor mensen die heel rijk zijn, dat geldt ook voor ons. Je doet ook je best om die 100 euro extra salaris te krijgen. Je gaat ook extra overwerken voor een paar tientjes. Dat geldt ook voor ons, dat is ook een rijkdomnajaar. Broeders. Broeders, ik ga jullie vragen om een beetje stil te zijn, ja? Want anders kan ik me niet concentreren. Goed? Het leven waarin wij onze geluk in toenemende mate afhankelijk hebben gemaakt van externe factoren. En als die factoren wegvallen, dan valt daarmee ook onze geluk weg. En schieten we in depressies. Met alle gevolgen van die. Dus het is van belang dat de moslim van tijd tot tijd uit de sleur van het leven trekt. En zijn hart onderwerpt aan een kritisch onderzoek. Om te kijken of het niet onnodig veel gehecht is aan het vergankelijke. En of het niet heel ver verwijderd is van het eeuwige. Want dat hart is een verraderlijk stukje vlees. Als je het niet in de gaten houdt, dan verhart het. Als je het niet verzorgt, dan sterft het zoals een plant sterft die geen water krijgt. Als je het niet regelmatig herinnert aan zijn Heer. Als je het niet streelt met de woorden van Allah. Als je het niet wakker schudt met de vermaningen in de Koran. Dan wordt het op een gegeven moment immuun voor de gedenking van Allah. En Allah subhanahu wa ta'ala herinnert ons hieraan. Hij herinnert ons eraan dat alleen het hart dat gevoelig is. Of alleen het levende hart is gevoelig voor zijn vermaning. Hij zegt. Inna daarin. In de verhalen van de vroegere. In de tekenen van Allah die hij heeft omschreven in de Koran. Daarin zit wel degelijk een vermaning. Maar voor wie? Liman lahu qalb. Wie een levend hart bezit. Ja? Want sommige mensen hebben alleen een hart dat in biologische zin functioneert. Het pompt. ...bloed door het lichaam, dat is wat het doet. Maar in spirituele zin is het afgestorven. Okay? Het is niet gevoelig voor wat Allah subhanahu wa ta'ala uh, dat hart heeft opgedragen. En als wij ons herkennen in deze situatie... Uh, ...als wij deze symptomen bij onszelf waarnemen... ...dan moeten wij ons realiseren dat het echt tijd wordt om onze zielen te zuiveren... ...door terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. En als we spreken van terugkeren naar Allah... Ja, ...als we spreken over de afstand die er is... ...of die er kan zijn tussen ons en tussen Allah... ...dan klinkt dat alsof wij. Om naar hem te kunnen terugkeren... ...heel veel stations moeten passeren voordat we bij hem aankomen. Want dat is de gedachte die je krijgt als je spreekt over afstand. Maar paradoxaal genoeg... ...voor de moslim begint het terugkeren naar Allah... ...begint al direct bij Allah subhanahu wa ta'ala zelf. En dit is het unieke aan de relatie tussen de dienaar en zijn schep. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zo dicht bij zijn dienaar staat... ...wachtend totdat de dienaar het initiatief zal nemen om naar hem terug te keren in berouw, ...zodat hij hem vervolgens onmiddellijk kan accepteren. Want dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons zegt... Wanneer hij spreekt over de versen die gaan over het vast. وَإِذَا 'ibadi 'anni fa فَإِنِّي قَرِيبٍ Als jouw dienaar, als mijn dienaar jou naar mij vraagt. Ik ben dichtbij, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah zegt, إِذَا ja, سَالَكَ. Niet in سَالَكَ. Hij zegt, wanneer mijn dienaar vraagt. Niet als mijn dienaar vraagt. Want als, dat suggereert dat er een mogelijkheid is dat hij het niet doet. Maar Allah subhanahu wa ta'ala anticipeert op jouw vraag. Hij anticipeert op jouw dua. Hij is aan het wachten totdat jij terugkeert. Dus hij benoemt hier het tijdselement. Wanneer en niet het als-element. Omdat hij het graag wil. En als je als zegt, dan is er een kans dat je het misschien nooit gaat doen. Dus dat is wat hij zegt. Ida sa'alaka ibadi Anni fa'inni inni en vervolgens zegt hij dus dat wil zeggen ik ben dichtbij terwijl de logische volgorde zoals wij dat altijd in de Koran lezen ja als zij vragen o Mohammed zeg tegen hen eh wa idha yasalunaka anil anfal qul hiya mawaqit lin nas wal haj yasalunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul الروح. الروح Zij vragen jou. Dus zeg tegen hen. Behalve in deze ayah zegt Allah niet zeg tegen hen. Maar hij neemt zelf het initiatief om het antwoord te geven. Om de afstand tussen hem en de vragen te verkleinen. Dus hij zegt... عني, het antwoord komt direct. En daarmee verkleint hij, verkleint hij weder, wederom de afstand die er tussen ons en hem zou kunnen zijn. En, wie vraagt hier? Iذا sa'alaka ibadi. Allah omschrijft ons met een omschrijving. Als je dat tegen iemand zou zeggen, zou die boos worden. Als je zou zeggen, slaaf. Dat is wat Allah zegt. Iذا sa'eleka ibadi. mijn slaven, Als ze jou vragen, mijn dienaar. Slaaf is eigenlijk een beetje... ...de laagste status die er bestaat. En de Heer is de allerhoogste status. En desondanks... ...geeft Allah subhanahu wa ta'ala aan... ...dat er eigenlijk helemaal geen ruimte is tussen de Heer... ...die de hoogste status heeft... ...en de slaaf... ...die de laagste status heeft. En... ...hij zegt... ...wanneer hij antwoord geeft... ...ik geef antwoord... ...ik beantwoord de... ...oproep van de vrager als hij mij vraagt. En de logische volgorde wederom zou wat zijn. Als hij mij vraagt, geef ik hem antwoord. Maar Allah subhanahu wa ta'ala begint bij het antwoord. ad daik ida da'a. Wederom om aan te geven dat hij klaarstaat elk moment van de dag... ...om jou te accepteren... En jouw gebeden te verhoren en jouw toba te accepteren. Het enige wat je hoeft te doen is ernaar te vragen. En hij geeft allerlei indicatoren aan in deze ayat. Die de afstand tussen ons en hem verkleinen. En die aangeven dat hij het heel graag wil. Het initiatief of laat ik zeggen de bal ligt bij ons. Ja, En je zou verwachten. Of wat zegt Allah? Wat gaat Allah verhoren hier? Ujibu? Hij zegt niet... dua ad-da'i. Want dua is namelijk meervoud. Misschien dat je dan eerst drie jaar dua moet doen... ...voordat Allah jou verhoor. Als er had gestaan... ...ujibu dua da'i. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...ujibu da'wa dai En da'wa is wat je in het Arabisch noemt... ...ismumarra. Dat is een naamwoord... ...waarmee je de enkelvoudigheid... ...van het woord aangeeft. Dat wil zeggen... Eén da'wah, één smeekbede van jou. Allah is bereid om die te verhoren. Dus de afstand is verkleind. Hij geeft direct antwoord tussen, zonder tussenpersonen. En hij is bereid om zelfs ons te vergeven en te verhoren. Al komen wij tot hem met één duaatje, zou ik erbij willen zeggen. Eén du'a. Het is alles wat hij vraagt. Het feit dat we het niet doen, dat is onze schuld. Niet, dat is niet aan Allah te wijten. Het feit dat wij niet vergeven zijn of niet vergeven worden, dat ligt aan ons en aan niemand anders. En daarom was Jibril allees salam, zo uh, uh, vastberaden in zijn dua tegen degene die Ramadan meemaakt en niet vergeven wordt. Want als vergeving zo makkelijk is, in Ramadan is het nog makkelijker. En daarom op die dag daalde hij neer uit de hemel. Met een du'a tegen de persoon. Hij zei. Mogen hij ver verwijderd zijn. Degene die Ramadan heeft meegemaakt. En hij heeft het niet gepresteerd om vergeven te worden voor zijn zon. En wie zei Amin? De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus de beste uit de hemel doet het du'a ...en de beste op aarde zegt Amin. Dit is een dua die zeker uit gaat komen. En tegen wie is dit dua gerecht? Tegen degene die hun tijd verprutsen in zo'n maan. Die niet bezig zijn met het verkrijgen... ...van vergeving. Die uren kunnen spenderen aan zaken... ...die hen niet dichter bij Allah brengen. Die het vaste beschouwen als een last. Ze kijken al uit naar het einde van Ramadan... Totaal niet beseffend dat zij begunstigd zijn, dat ze überhaupt nog adem mogen halen in deze maand. En dan echt waar, dan verdienen wij zo'n dua van Djibiri tegen ons. Als je voor een open doel staat, wat zeggen we als we een wedstrijd kijken? Open doel, de bal ligt voor je, je hoeft hem alleen erin te schieten. En je presteert het nog om naast te schieten. Dus een Heer die zo zachtmoedig is en zo barmhartig, Hij verdient het om naar terug te keren. En Hij verdient het dat wij onze zielen gaan zuiveren. Want nogmaals, geloof mij, broeders en zusters, daar ligt de uitdaging. Ja, we, we praten heel vaak over de problemen van de moslims, en dat zijn altijd praktische problemen. De koufar zitten ons achterna, ze bombarderen onze landen. Ze bestrijden ons. Zij uh, haten ons. Ze maken nieuwe wetten om het ons moeilijk te maken. Dat klopt allemaal. En daar moeten we ons ook tegen verzet. Maar والله والله, het verzet begint in, in onze harten. Het verzet begint in onze hart. Als wij niet in staat zijn om onszelf te verheffen... naar een fatsoenlijk niveau, fatsoenlijk spiritueel niveau... waar een hart waar liefde is... Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Waar onderwerping is aan Allah. Dat je in bedwang kan houden. Dat als er een slecht verlangen langskomt. Dat je het gewoon schoon kunt maken. En weg kunt vegen. Als dat vermogen er niet is. Dan gaan we die wetgeving ook niet tegenhouden. En die B52 bommen werken ze helemaal niet. Tayyip. Het terugkeren bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat begint altijd bij het overpijnzen van je zondes, reflecteren. En dat begint bij een kritische evaluatie van jezelf, van je goede en je slechte daden. Want heel veel mensen begrijpen het concept van berouw verkeerd. Zij denken, als ik een grove zonde heb begaan, dan moet ik berouw tonen. Sommigen tonen daarom nooit berouw. Want ze zeggen: Ja, maar ik doe niks. Ik steel niet, ik drink niet, ik rook niet. Ik ben goed voor mijn omgeving. Dus ze zien nooit aanleiding om berouw te tonen. Oké, okay? maar berouw, beste broeders en zusters, is veel meer dan dat. Berouw is een proces van constant terugkeren naar Allah. Constant. Oké. Okay? Beschouw het, of, of, of, of laat ik zeggen, berouw, is constant zuiveren van het hart. Het, het is alsof je een, een, een, een, een uh, uh, beveiligingscamera, dat is toont. dat is zuiveren van je hart. Constant kijk je naar je hart, wat er zich daar afspeelt. Wat je daar aan het, aan het, aan het, aan het plotten bent en aan het bedenken bent. Wat je hebt gedaan, die camera is dag en nacht op jou gericht. Anders kan er makkelijk een dief naar binnen sluipen. Op het moment dat er geen controle is. En Toba, beste broeders en zusters, is een uniek concept. Voor moslims een uniek concept. Waarom? Het verschaft ons namelijk direct toegang tot Allah subhanahu wa ta'ala. Zonder tussenpersonen. Wij hoeven onze zondes niet af te kopen bij een persoon... ...die namens ons vergiffenis gaat vragen bij Allah waarvoor we voor moeten betalen... ...zoals het geval is bij de christenen, bij de katholieke kerk. En dat geld gaat gewoon in de zakken natuurlijk. Alhamdulillah, wij hebben direct toegang tot Allah. En wie heeft toegang? Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Wa ...ik verhoor de dua of de da'wa, die ene duaatje van de da'i... Dus die DAI is niet specifiek gemaakt door daar nog een bijvoeglijke bepaling aan toe te voegen. Daarvan is niet gezegd alleen de DAI die op dit niveau zit qua iman. Alleen de DAI die zo'n lange baard heeft. De DAI in het algemeen. Wat jouw niveau ook is in islam. Wat, ja, wat voor zondes jij mogelijkerwijs ook over, op je hals haalt. De da'i, de enige omschrijving is dat je je handen opheft en dat je het vraagt. Dan ben je een da'i. Maakt niet uit wie je bent en wat je, wat je doet. En Allah subhanahu wa ta'ala, die wacht erop. Zoals wij uit dat vers hebben kunnen begrijpen: Hij wacht op ons berouw, zodat Hij ons kan vergeven en zodat Hij ons een nieuwe kans kan geven. Dus, het is boetedoening. Naam, berouw tonen: je vraagt vergiffenis voor je zonde. Maar het is niet bedoeld om ons een slecht gevoel te geven of om ons een gevoel te geven dat wij verschrikkelijke wezens zijn omdat wij hebben gezondigd. Integendeel, Integendeel. Allah subhanahu wa ta'ala houdt juist van degene die berouwt. Inna Allah houdt van degene die touwt verrichten en die zichzelf reinigen. Oké, okay, en door dit tegen ons te zeggen, vergroot hij ons zelfvertrouwen. Vergroot hij onze eigen waarde. Want vaak als je een zonde hebt begaan, zakt je zelfvertrouwen, zakt je eigen waarde. Je haat jezelf. Je, je, je, je ziet jezelf als een mislukkeling. Maar Allah subhanahu wa taala zegt: "Nee, ik hou van jou, juist als jij terugkijkt naar mij." En erkent dat je die zonde hebt begaan, ...en niet allerlei smoes gaan bedenken... ...om die zondes te bedekken of iemand anders de schuld te geven. Gewoon eerlijk met jezelf zijn. Het is geen schande om berouw te tonen, beste broeders. Integendeel, de beste mensen die voet op aarde hebben gezet... ...dat waren mensen die het meest terugkeerden naar Allah in Barra. De profeet, sallallahu alaihi dat weten we... ...die keerde zo'n honderd keer per dag terug in Barra. En Ibrahim, alaihi Allah zegt over hem... De profeet Ibrahim, Allah zegt over hem. Hij was zachtmoedig en veelvuldig terugkerend naar Allah. Kijk hoe Allah zijn beste dienaren omschrijft. Met welke, met welke omschrijf? Dat hij de hele nacht in gebed stond? Dat hij de hele dag geld aan het uitgeven was? Nee, dat hij de hele dag aan het terugkeren was naar Allah. Allah wil hem prijzen. Dus welke sifa gebruikt hij? Welke eigenschap? Dat hij de hele dag aan het terugkeren is naar Allah. En over Dawood zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Wadkor abedana Dawood ad eid En gedenk onze dienaar Dawood -di. yani, ad al dus, dus kijk even, hoe omschrijft Allah hem? Degene die sterk is in de ibad Want Dawood, ja. Zijn ibadah is, is een begrip. Hij vast één dag en één dag niet. Eén dag wel, één dag niet. Zo. ja uh, niet uh, zijn hele leven. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala over hem wat? Innahu awwab. Nadat hij heeft gezegd dat hij een krachtig man was in ibadah, omschrijft hij hem wederom door te zeggen innahu awwab. Hij is veelvuldig terugkerend naar Allah. Dit zijn onze voorbeelden niet bij jezelf gaan denken ja maar ik doe toch niks verkeerd waarom ik ben toch geen crimineel ik ben toch geen slecht persoon waarom moet ik toben verrichten kijk eens naar de mensen die worden omschreven als veelvuldig terugkerend en Allah subhanahu wa taala heeft voor de veelvuldig terugkerende naar hem het paradijs belooft Allah zegt dit is, of, of hij zegt: Het paradijs is nabijgebracht voor de godsvrezenden. Dit is wat jullie beloofd is. Wie is het beloofd? Aan wie is deze belofte gedaan? Voor een ieder die berouwvol terugkeert naar Allah en behoedzaam is. Hè? Ja, wil de zonde tot het minimum beperken en niet denken: Ik zondig erop los en ik toon berouw erop los. Je toont berouw non-stop en je beperkt het zondige tot het minimum. En laat me je verblijden met de woorden van deze dicht. Hij zegt: Hij zegt tegen ons: "Abshir." Abshir is als je iemand goed nieuws brengt. Wees blij. Waar moeten we blij mee zijn? Met de woorden van Allah in zijn openbaring. Als zij ophouden, wordt alles wat geweest is vergeven. Over wie wordt dit gezegd? Over de mensen die dagelijks in de moskee zijn... en bidden en vasten en dergelijke, maar zonder begaan? Nee, dit wordt gezegd over degene... die al hun tijd en energie en financiële middelen... ...inzetten om de profeet sallallahu alaihi wasallam) zelf... ...en zijn sahaba en zijn volgelingen... ...en de islam in het algemeen te bestrijden. Namelijk Quraysh zelf. De grootste vijanden van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, ...Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen hen... ...het enige wat je hoeft te doen is stoppen ermee... ...yogvar lahum sallam. Dus jij die zondes begaat... En terugkeert en je best probeert te doen en bidt en maar soms in zonde vervalt. Wat denk je dat Allah met jou gaat doen? Als hij degene die hem bestrijden en zijn geliefde, zijn boodschap bestrijdt. Door hem te slaan, te schoppen, op hem te spugen, Ingewanden van kamelen op hem te gooien. De meest vreselijke dingen met hem te doen. Het enige wat ze hoeven te doen zegt Allah is stop mee. Toon berouw. En alles wat geweest is zal worden vergeven. Dus dat is de barmhartigheid van Allah voor degene die berouw tonen. Maar niet alleen accepteert Hij hun berouw. Niet alleen wist Hij die zonde, hoe groot ze ook zijn geweest. Niet alleen wist Hij ze uit. Maar SubhanAllah, en dit is, ja niet, daarom zegt Jibri, we zijn echt mislukkelingen als we het niet presteren om vergeven te doen. Allah is zelfs bereid en doet dat ook om al die slechte daden die je hebt begaan, om die te transformeren in goede daden. Oké? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihaa, faaulahika yubaddilu allahu sayyi'aatihim hasanaat. Allah subhanahu wa zegt... ...behalve wie berouw toont... ...gelooft en goede daden verricht... ...wat gaat Allah met hen doen? Voor diegene zal Allah... ...hun slechte daden inruilen... ...voor goede daden. Dus je hebt een heel leven doorgebracht... ...in zonde. Drank, alcohol... ...vrouwen, gokken... ...uitgaan, liegen, bedriegen... En je keert je terug naar Allah en je toont berouw. En wat doet Allah met al die zonden die, die je gedaan hebt? Niet alleen scheldt hij ze kwijt. Hij transformeert ze in goede daden. Dus je komt Islam in gelijk met, een, met, met, met, met bergen aan goede daden. Zo tevreden is Allah subhanahu wa ta'ala met ons. Als wij berouw toon. Hij is bereid om al onze slechte daden om te zetten in goede daden. Terwijl we er niks voor gedaan hebben. Dus dat geeft je aan hoe blij Allah subhanahu wa ta'ala is met ons. Zoals de Profeet laatst hem heeft omschreven blijer dan iemand die in de woestijn aan het reizen is. En zijn rijdier kwijt raakt waarop al zijn bagage zit inclusief voedsel en water. En hij raakt hem kwijt en hij gaat zitten en hij wacht tot de dood komt. En hij valt in slaap en wordt wakker en ziet zijn rijdier weer. En zo blij is hij dat hij zich vergist en zegt ja Allah u bent mijn dienaar en ik ben uw heer. Kijk naar de omschrijvingen. Hoe blij zal deze persoon zijn bij het terugvinden van zijn rijdie? Allah zegt, de verslaat zegt, Allah is blijer. Wanneer wij terugkeren naar hem, dan dat die persoon blij is met het terugvinden van zijn rijdie. Het terugkeren, beste broeders en zusters, naar Allah is een eigenschap van de rechtschapen. Maar het is natuurlijk ook noodzakelijk omdat we gewoon weg zondige wezens zijn. Ja, het is, wij zullen dus noodzakelijkerwijs zondigen. En zonders zijn de oorzaak van alle ellende die de mens kan treffen. Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. Hij zegt in zijn boek... -dawa", hij zegt, zondes doen met het, eh, met het hart wat gif doet met het lichaam. Het vernietigt het hart. Zoals gif het lichaam vernietigt. En een hart... ...dat vergiftigd is, raakt immuun. Op een gegeven moment is er geen gevoel meer in. Raakt immuun voor de vermaning van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zal natuurlijk de rest van het lichaam volgen. Want het blijft niet bij je hart. Deze ziekte zaait zich uit naar alle ledematen. Want het hart is namelijk de baas. En als het hart vergiftig is, zijn de ledematen vergift. En hij zegt ook... ...is het niet zo... ...dat alle ellende en al het kwaad het gevolg is van zondag. Wat is de reden dat onze voorvaderen uit het paradijs werden verbannen? Wat is de reden dat de wereld verdronk in het water van de zondvloed in de tijd van Noor? Wat is de reden dat Thamud werd vernietigd met een bliksemslag? Wat is de reden dat Aad werd vernietigd met een storm? Wat is de reden dat Firaun werd vernietigd in de zee? En wat is de reden dat Beno Israël 40 jaar moest ronddwalen in de woestijn? En wat is de reden dat ze vervolgens werden vernietigd door de koning van Babylon? Wat is de reden van al deze historische ellende? Behalve de zonde. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. wij hebben hen vernietigd vanwege hun zonde. En daarom beste broeders en zusters. Als je naar je eigen leven kijkt. En dingen gaan niet goed. En dingen zitten tegen. En dingen willen niet lukken. En problemen stapelen zich op. En schulden stapelen zich op. En huwelijksproblemen. En, en degelijke. Voordat de wijsvinger gaat wijzen naar anderen. Die deze ellende over jou hebben uitgestort. Of die jou hebben uh, betoverd. Zoals de meeste zeggen. Zodra ze een probleem hebben in het huwelijk of wat dan ook, ik ben betoverd, ik was in Marokko, ik heb een glas thee gekregen bij een wild vreemde en er zat ongetwijfeld wat in, want vanaf die dag ging mijn huwelijk stuk. Voordat we met deze vijsvinger gaan, gaan wijzen, kijk naar het leven dat je leidt. Wat zijn de zonden die wij met regelmaat verrichten waarvoor, waarvoor we geen berouw houden? En misschien vinden we daarin wel de verklaring ...voor al datgene wat fout gaat in ons leven. Vervolgens... ...deze zonden laten ongekende sporen achter bij de mens. Laten we er enkele noemen. Die ook genoemd zijn door... ...Ibn al qayyim rahimahullah. En elke keer als je op het punt staat te zondigen... ...dan zul je realiseren dat deze zondes consequenties hebben. Het heeft gevolgen. Het is niet gratis... Ja, zelfs als de zonde verrichten gratis is je hebt er niks voor hoeven doen maar het heeft consequenties en je zult ervoor betalen en een van die consequenties is zoals Ibn al-Qayyim zegt ilm. kennis wordt je ontnomen of misschien niet zozeer wordt je ontnomen alleen maar de toegang ertoe wordt geblokkeerd en geloof me en ik ben de eerste die dit zal erkennen. Hoe vaak zijn wij? Willen wij leren en studeren of het nou in groepsverband is, in organisatorisch verband, bij een instituut, een moskee, of het is met onszelf thuis met boeken of met internet of wat dan ook. Hoe vaak beginnen we en stoppen we? Hoe vaak lezen we dat boek maar we hebben niks onthouden? Of je onthoudt het nu en je bent het morgen kwijt? Of je onthoudt het en je verricht er niks mee. Is dit iets wat wij meemaken of niet? Dit is een van de gevolgen van zondag. Kennis wordt ons ontnomen, het blijft niet hangen. En er wordt ons niet de mogelijkheid geschonken om ermee te handelen. Want Ibn al-Qayyim zegt: waarom is dit zo? Hij zegt: kennis is licht. En Allah subhanahu wa ta'ala plaatst dat licht in jouw hart. En zondes doven dat licht. Kennis is licht. Het verlicht jouw weg. Als je dat gaat mengen met zondes, dan dooft dat licht. En imam Shafi'i, toen hij als student bij imam Malik studeerde. En imam Malik was onder de indruk van zijn intelligentie en zijn capaciteit en zijn vermogen om te leren en te studeren en te onthouden. Hij zei tegen hem, een leraar geeft advies aan zijn leerling. Hij zei tegen hem, ik heb het gevoel dat Allah jou heeft begunstigd met licht. Doof dat licht niet door de donkerte van de zonde. En dat is waarom imam Shafi'i ook heeft gezegd in zijn bekende gedicht. Hmm. Hij zegt... Ik beklaagde mij op een dag bij een vriend van mij over mijn vermogen om te leren. Dat was afgenomen. En we weten, imam Shafi'i was iemand die als hij een boek las, dan moest hij de ene blad bedekken. Anders kwam het tegelijk in zijn hoofd. Dus dit was het vermogen wat hij had. Hij bedekte een blad, zodat hij één blad kon lezen en dan het volgende blad. Anders werd het ...teveel. Dit is het vermogen wat hij heeft gekregen van allen. Hij zegt... ...ik beklaagde mij over dat ik dat kwijt was... ...of in ieder geval dat het verminderd was. Wat voor advies gaf hij Wat voor advies zouden wij geven? Als iemand zich beklaagt over studie... ...het advies zou misschien puur materialistisch zijn... ...puur praktisch. Probeer het op deze manier... ...probeer het op die manier... ...probeer het op dat tijdstip... Na, Vezjer is goed... ...voor Vezjer is fout... En zus en zo. En doe met die sheegh en met dat boek. Maar deze, deze mensen wisten waar het aan lag. Hij zei. Hij gaf me het advies om weg te blijven bij zon. En dan zal het vermogen vanzelf weer terugkomen. Om te kunnen leren en te onthouden. Wat ook een gevolg is van zonde. En dat is ook iets waar wij allemaal over klagen. Dat is. Hirmano uh, rizq. Rizq. Levensonderhoud. ...wordt je ontnomen. Levensonderhoud... ...of het wordt je ontnomen... ...in directe valuta's... Dus je raakt je baan kwijt... ...of uh, je handel loopt niet meer zo goed... ...of de baraka wordt ontnomen... ...waardoor de cijfertjes... ...nog wel hetzelfde zijn... ...maar de mogelijkheid... ...om daarmee te doen... ...wat je daarmee deed... ...wordt verminderd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... ...innal abda... Een dienaar kan zijn levensonderhoud worden ontnomen vanwege een zonde die hij heeft begaan. En laat dit nou iets zijn waarover en ieder van ons klaagt. Ja, knaken. Het is allemaal te duur. Het, het, we, we komen niet rond. We hebben geen extraatjes meer voor de vakantie en dergelijke. Waar ligt het aan, of waar kan het aan liggen? Laat ik het wat accurater eh, formuleren. Kijk naar jezelf. Misschien zijn er zondes in je leven die ervoor zorgen dat die risk, dat het barreken uit die risk weggaat, of dat het gewoon letterlijk risk tegenhoudt. En wat ook het gevolg is van zondig, is dat het onze levensduur verkort. Of in ieder geval, zoals ik net zei. ...de baraka wegneemt uit ons leven... ...waardoor ons leven verkort wordt. En el baraka nogmaals... ...dat is zo'n concept... ...wat niet rationeel verklaarbaar is. Hè? In het hedendaagse wetenschapsmodel... ...waarin men alleen spreekt... ...over een realiteit als dat waarneembaar is... ...met de zintuigen... ...zou het... ...el baraka zou behoren tot het kopje... ...verzinsels van de vroegere. Maar el baraka dat is wanneer je dat hebt in jouw leven, in jouw geld, in jouw kennis, dan kun je er dingen mee doen die niet in één levenstermijn uh, uh, levens, uh, ja, uh, passen. Daarom zien wij sommige mensen, die hebben zoveel gedaan in hun leven, dat als je gewoon praktisch naar zou kijken, denk je, deze persoon zou minimaal 500 jaar geleefd moeten hebben. Pa, is misschien 60 of 70 jaar geworden. Waarom heeft hij dat allemaal kunnen doen? En ik heb het bijvoorbeeld over bepaalde geleerden. Die zoveel boeken hebben geschreven. En zoveel kennis hebben verspreid. Dat je soms denkt, waar haalden ze de tijd vandaan? En vaak waren ze ook getrouwd. Niet met één of twee vrouwen. Met drie, vier vrouwen hadden ze een horde aan kinderen. Die hebben ze opgevoed, die hebben ze onderwezen. Ze waren imam in een message. Ze gaven de was, ze gaven les. Ze moesten werken misschien nog voor hun levensonderhoud. Ze hebben van alles gedaan hoogstwaarschijnlijk het baraka van Allah subhanahu wa ta'ala waardoor die levensduur al is het maar in de jaren 60, 70, wordt vergroot door Allah subhanahu wa ta'ala en zo beste broeders heeft het zondige heel veel gevolg en ik raad een ieder aan om dat boek van uh, Ibn al-Qayyim om dat te lezen of te bestuderen want daarin tref je een prachtige uiteenzetting van dat concept zondige en dit boek of in ieder geval dit onderwerp zou gewoon moeten behoren tot de standaard opleiding van elke moslim. En de standaard opvoeding, of dat nou gaat om de opvoeding thuis van je kinderen of in de moskee door de imamen of door de prekers of wat dan ook. Het is echt onbegrijpelijk. Dat bij ons kennis alleen maar draait om de praktische kennis. Ik heb hier echt... In deze moskee. Hele boeken aangehoord. We hadden echt, Mashallah een imam. Die was echt begunstigd met kennis. En die heeft hier gewoon letterlijk boeken uitge uitgelegd. En ik heb geen enkel verandering gezien. Niet bij mij. En ook niet bij alle andere mensen die hier bidden. Maar dat was kennis wat hij verspreidde. Maar kennis die, wij, die ons hart nodig heeft. Waarmee wij onszelf kunnen zuiveren. Niemand reikt ons die kennis aan. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je gewoon een wandelend lijk bent die zich gewoon moet gedragen als moslim. Die eruit moet zien als moslim en bepaalde rituele handelingen moet verrichten om te kunnen behoren tot de moslimgemeenschap. De sahaba, en dat is waar we inshallah volgende week over gaan praten. Hun training en hun opleiding bestond in Mekka alleen maar uit het zuiveren van het hart. En daarom hebben ze kunnen doen wat ze hebben gedaan. En de regels kwamen pas later, toen ze er klaar voor waren. Toen ze hier sterk genoeg waren, toen kwamen de regels en de richtlijn. Dus wij doen het volledig verkeerd. Het hart is een hart van het jahilië. Zoals wij uit het jahilië zijn gestapt in islam, zo is ons hart nog steeds we hebben iets veranderd aan ons uiterlijk, aan onze dagelijkse handelingen. Maar de haat en de nijd en de afgunst... en het gemak waarmee we zondigen... en het niet erkennen van de grootheid van Allah... en het niet vullen met liefde voor Hem... en geen momenten in onze dag hebben dat wij aan ons hart werken in de nachten. Dat we voor Allah staan, dat we vergiffenis vragen, dat we zijn boek overpijzen. Dat soort momenten zijn er niet in ons leven... Hoe kunnen we dan veranderen? Hoe kunnen we veranderen? En hoe kunnen we de situatie van ons gaan veranderen? Als we niet eens in staat zijn om onze harten te veranderen. Dus dat is echt iets wat op de schop moet. De manier waarop wij islamitisch onderwijs krijgen. En of dat nou de godwa is, de lezing, een echte opleiding aan een instituut, wat het ook is. Je moet gewoon gaan werken aan je hart. Dat moet gewoon een studie zijn. Dat moet gewoon een, een opleiding zijn, een cursus zijn. Dan creëer je echt mannen en vrouwen. Waar het op neerkomt, beste broeders, is dat het tijd wordt voor een ieder van ons om echt terug te keren naar Allah. Open, een nieuwe bladzijde, vandaag nog. Allah subhanahu wa ta'ala is bereid om ons een nieuwe kans te geven, om onze zonden uit te wissen, om ze zelfs om te zetten in goede daden. En als je nagaat hoe uh, Allah subhanahu wa ta'ala ons aanmoedigt om naar hem terug te keren. En hoe zachtmoedig hij zich tot zijn dienaren keert en wat voor een vriendelijke woorden hij gebruikt om ons aan te spreken. Dan bekruipt je minimaal een gevoel van schaamte dat je nog steeds een leven van zondigheid aan het leven bent. En dat je nog steeds ver verwijderd bent bij hem. Ik bedoel, laten we even wel wezen. Als iemand tegen jou zegt: Hé, hey, jij daar, kom eens even. Dat was een voorbeeld hè. En, en hij zegt dat op een bepaalde manier, dan heb je misschien de neiging te zeggen: Nou, uh, ik kom niet. Als iemand heel lief is en heel aardig iets aan jou vraagt. En je loopt alsnog weg. Is toch, is toch een beetje genant of niet? Is toch gewoon, gewoon weg. Schandalen. Dat kun je toch niet over je hart verkrijgen. Om dat te doen. Dat is hoe Allah subhanahu wa ta'ala ons uitnoodt. Hij zegt bijvoorbeeld in een hadith Qudusi. Hij zegt. Ja, yabna adem ma kana minka wala Hij zegt: Oh, zoon van Adam. Jij, wanneer jij mij vraagt, du'a doet, en wanneer jij verlangt, want laten we ook wel wezen, want laten we gewoon vandaag even echt eerlijk met onszelf zijn. Want misschien heb ik gezegd du'a, en dan denk je: Ja, nou ja, ik hef mijn handen op in al-konot, dat is toch ook du'a? Het gaat niet om. De fysieke handeling. Het gaat om hier. Het gaat om eh, eh, ja, niet het verlangen naar hetgene wat je vraagt. Want dat is wat Allah hier zegt. Je verlangt. Er is echt een, een proces van smeken. Dat moet aan de gang zijn. Als jij dat doet, ik vergeef jou... Datgene wat jij op je kerkstok hebt. En het maakt mij niet uit. La ubali. Het is niet moeilijk voor mij. Allah doet het. Ya abna adam Lau balerat dhunubuka anana assama. Thumma staghfartani. Ghafartu laka. Wa la ubali. O zoon van Adam, al zouden jouw zonde de uithoeken van de hemel bereiken. Dat wil zeggen, als je naar boven kijkt. Wat je ziet, Allahu A'lam hoe hoog dat is. Zo ver het oog reikt. Al zouden je zonde tot daar reiken. Ik vergeef jou en het maakt mij niet uit. Yabna Adam, innaka law ateytani bi qura bil ardi khataya... Allah zegt, O zoon van Adam: zelfs als jij tot mij komt met zonden zoveel als de hele aarde bij elkaar, dan kom ik jou tegemoet met vergiffenis zoveel als de hele aarde bij elkaar. Het is dus zoveel als jij nodig hebt. Een heer die zijn dienaren zo aanspreekt, beste broeders en zusters, verdient hij het niet om naar terug te keren. Terwijl hij, laten we dit niet uit het oog verliezen, terwijl hij het volste recht heeft om ons bij de eerste zonde die we begaan, van de aardbodem weg te vegen. Als, zegt Allah. Als hij de mens zou straffen voor wat hij deed... ...dan had hij de bestraffing bespoedigd. Ja, Allah heeft dat recht. De eerste keer dat je de fout ingaat... ...jou van de aardbodem wegvegen. Dat recht heeft hij. En als hij ons direct zou bestraffen... ...zonder ons uitstel te geven in de hoop dat we berouw tonen... ...dan was er niemand op aarde. Maar taraka ala min dab. Niet alleen mens, maar ook dieren en alles... De aarde zou leeg zijn. Maar het is juist de barmhartigheid van Allah... ...dat hij tijd geeft. Dat hij uitstel geeft. Dat hij wacht tot jij terugkeert. En... ...welakin... ...dat moet je ook weer niet... Uh, uh, ...voor lief nemen. Daar moet je geen misbruik van gaan maken. Hè? Want in dezelfde eieren zegt hij... ...dat uitstel is... Er komt een keer een einde aan. Er is voor hen een moment, zegt Allah, waarop zij buiten hem geen andere toevlucht zullen vinden. Dus het is een beperkte uitstel. Weet dat Allah subhanahu wa ta'ala... Of laat ik een ander voorbeeld geven. Stel iemand, ja, die, die, die komt jou op deze manier tegemoet. Hè? Hij zegt tegen jou, doe alsjeblieft dit. Als je dit doet, help ik jou. Als je dit doet, geef ik jou zus, geef ik jou zo. Dan ga je bij jezelf denken, maar wacht eens even, waarom zegt hij dat nou eigenlijk allemaal? Misschien wil hij iets van mij. Hij zit te slijmen, hij zit aardig te doen. Volgens mij wil hij iets van mij. Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, is hij zo vriendelijk tegen ons? Wil hij zo graag dat wij berouw tonen en terugkeren naar hem? Waarom? Wat heeft hij eraan? Hij zegt in een andere hadith, Qudusi. Ya ibad, in nekom. انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبل ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عباد لو ان أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ها زي او مين ...dat jij iets voor Allah doet als jij beruidt. Hem. Hij zegt, o mijn dienaar... ...let goed op. Jullie zullen nooit in staat zijn om mij van nut te zijn. En jullie zullen nooit in staat zijn om mij te schaden. O mijn dienaar... ...zelfs... ...als de eerste van jullie... ...dus de eerste van de mensen... ...en de laatste van jullie... ...en de mens onder jullie... En de djinn onder jullie. Zelfs al zouden zij zo rechtschapen zijn als de meest rechtschapen persoon op aarde. Dan zou dat niks toevoegen aan mijn heerschappij. Dus al zou de hele wereld van Adam tot het einde. De mens en de djinn, iedereen zou gewoon een heilig boontje zijn om het even zo te zeggen. De heerschappij van Allah wordt daar niet beter door. Is al op zijn best. Je draagt niks bij. Ja, Ibedi. Lou Anna Awalekom, Wa Aherakum, Wa Insekom, Wajinneku. Kernu Ala F. Jarrikal, Biratulin Wahid. ma Nakasa der min mulki Scheer. O mijn dienaren. Als de eerste van jullie en de laatste van jullie. En de mens onder jullie en de djin onder jullie. Zo slecht zouden zijn als de meest slechte persoon op deze aarde. Dan had dat niks afgedaan aan mijn heerschappij. Dus als wij met z'n allen zo slecht zouden zijn als de meest slechte persoon op aarde. Niks gaat, doet dat af aan de heerschappij van Allah. Waarom zegt hij dat? Barau tonen doe je voor jezelf. Doen wij voor onszelf. Niet voor Allah. Hij zegt, ja ibadi en wa Mimma indi. to al Hij zegt, O oh mijn dienaar. Zelfs als de eerste van jullie, de laatste van jullie, de mens onder jullie, de djinn onder jullie, ze zouden zich gaan verzamelen op één groot plein. En allemaal zouden zij Allah gaan vragen. Alles wat ze wilden. En ik, zegt Allah, zou hen alles geven. Dan zou dat niks afdoen aan mijn heerschappij. Behalve zoals een naald wanneer je die in de zee stopt en eruit haalt. Wat blijft er over? Dat druppeltje water wat er sowieso weer afvalt. De vochtigheid op de naald. Dat is eigenlijk... Dat is het voor Allah. Om ons allemaal alles te geven wat we willen. Met andere woorden realiseer je wel wat voor Heer je hebt of niet. Realiseer je wel de macht en de grootheid van Allah. En dan nog. Desondanks. Zegt hij tegen jou. Ja Ibad. Yabna Ad. O mijn dina. Kom terug. O mijn dina. Ik vergeef je als je komt. Sterker nog, wat je slecht hebt gedaan, krijg je van mij gado as Hassanet. O mijn dina, ik heb een bestraffing in het hierna voor je gereed gemaakt. Pas op. En de vermaning, en dagelijks, dagelijks. En als we dan nog niet presteren. Om in te gaan op deze uitnodiging. Hoe is het te zeggen ze dan. Ik ga het hierbij laten inshallah ta'ala. Aangezien de tijd uh, al uh, ver verstreken is. Toe, we gaan de laatste tien dagen in. Dus dat wil zeggen. We gaan een eindsprint trekken. En dat is. Wat je doet als, als, als, als, als weteiveraar. Als, je, als iemand atletiek uh, uh, zeg maar, uh, uitoefent. En een wedstrijd hardlopen gaat doen. De finish is in zicht, dan gaat je ook niet afzwakken. De finish is in zicht, dat betekent dat je harder moet gaan. Harder moet gaan. Tien dagen komen eraan. Dus maak daar gebruik van. Want geloof mij, als wij niet in Ramadan ons kunnen veranderen. Dan gaan we het nooit kunnen. Dus als we Ramadan uitgaan en we zijn volledig dezelfde personen. Niks verandert aan onze uh, manier van handelen. Aan de manier waarop we omgaan met, met de regels van Allah en degelijke. Weet dan gemiste kans, punt 1. Punt 2, de kans dat je het buiten Ramadan doet is onwaarschijnlijk klein. En 3, de kans dat je de volgende Ramadan haalt is 50-50. Allahu a'an. Dus je hebt nog 10 dagen of 11 dagen nu nog. Maak gebruik van en zet hem op. Want alles wat wij willen veranderen in ons leven. Alles wat wij willen bereiken hangt samen met hoe onze relatie is met Allah. Kijk niet naar de kuffar. Ja. Die het goed hebben materieel gezien en degelijk. Allah subhanahu wa ta'ala geeft hen uitstel zodat hij ze op de dag des oordeels de meest grote bestraffing kan geven. Laat je niet misleiden daardoor. Voor hun geldt een andere universele wet. De wet van ga je gang maken. De wet van uitstel geven. Zodat ze op de dag des oordeels de volledige aandeel in hun bestraffing kunnen krijgen. Maar dat geldt niet voor ons. Wij hebben mogelijkheden om terug te keren. Zij ook natuurlijk, maar als ze in die blindheid blijven niet. Dus maak gebruik van. Laten we onze schouders eronder zetten. En inshallah ta'ala gaan wij volgende week weer verder waar we gebleven zijn. Hou er wel rekening mee dat het volgende week inshallah wel wat Technische verhaal wordt, want we gaan praten over de opleiding en het curriculum dat de Sahaben hebben gehad in Mekka, zodat wij inshallah hetzelfde kunnen gaan doen en in ieder geval in hun voetstappen of in hun schaduw kunnen gaan treden. Jazakumullah khayran wa wa en rabbil wa alaikum wa rahmatullah wa